Uur. Dit is door al met het NOS-journaal. 20 jaar veroordeeld. Het gerechtshof achtte medeplichtig aan de dubbele liquidatie in de Amsterdamse staatsliedenbuurt in 2012. 20 jaar cel was ook de eis van het Openbaar Ministerie. De advocaat van B trok tijdens het hoge beroep stevig van leer tegen de Nederlandse politie. Volgens hem is de recherche racistisch en beïnvloed door rechtse politiek. Het onderzoek zou daarom onbetrouwbaar zijn. De rechter wees een verzoek om een nieuw Marokkaans onderzoek af. DNA-materiaal, glasplinters en een masker waren voldoende bewijs voor een veroordeling, van de rechter. Ook is er een verklaring van een getuige dat Hamza B. de bestuurder van de auto was. De Syrische president Assad wil volgens de Russische president Poetin praten met sommige gewapende groepen, zolang ze maar openstaan voor een echte dialoog en tegen IS willen vechten. Dat zei Poetin op een bijeenkomst in Sochi een dag na het verrassingsbezoek van Assad aan Moskou. Poetin zou gevraagd hebben wat de Syrische president ervan zou vinden als Rusland zo'n gewapende oppositiegroep zou steunen in de strijd tegen IS. Assad zou daar positief op hebben gereageerd. Nu denken we hierover na en proberen we zulke akkoorden te sluiten, zei Poetin. Sinds vorige maand is Rusland actief betrokken bij de strijd in Syrië.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 Het weer vanuit het westen klaart het iets op. Het blijft droog. Morgen vooral ochtends periode met zon. En ook dan is het droog. In de middag wordt het zo'n 13 graden. Dit was het daar van.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 Je hiervoor Wou dat jij wat langer hier kon zijn om het nog eens te proberen, ik zou je eindelijk zeggen wat ik voor je voel. Want de Om me heen ben ik niet het gevoel Kin te zijn zonder jou in de leegte. oh die leegte zal dus wel verwarven, misschien ooit te verdragen, maar voorlopig nog niet. Oh, als je nog. Zijn is een rot gevoel, dat gaat maar niet voorbij. Nu jij niet langer bij mij bent, en ik nog niet het gevoel ken, ze zijn zonder jou. En de leegte, zal met der tijd wel verdwijnen, maar ik zal. twee nummer van de Eagles vertolkt door Hans Vermeulen en je kent u natuurlijk allemaal van de Sandy Coast van vroeger, the Eyes of Jenny and Through Love That's a Wonder and I See Your Face Again, al die mooie nummers uit de jaren 60, 70 en nu is de Nederlandse versie van Desperado van de Eagles. Ik ben ook een fan van Abba en ik hoop u ook, want we gaan luisteren naar Abba, My Love, My Life. zitten. Neem een drankje en een hapje en geniet van de mooiste muziek bij ZFM Zandvoort. Hoewel het uh, in het geheel niet stil is in de studio vanavond, de luisteraars, denkt die Alan Parsons Project daar toch uh, heel anders over. Dit is The Silence and Die. I've heard It would ease my mind Someone sharing the lonely But I won't breathe a word We're two of a kind Silence and I Close my eyes till I can't see the light, and I hide from the sun. Oh -oh. Altijd zeer imposante muziek van uh, The Alan Parsons Project. Two of a kind, The Silence and I. Alessandro Savina. De naam zal u misschien niet heel veel zeggen. Alhoewel, als je een klein beetje thuis bent in mooie muziek... dan uh, moet Luna u toch van alles zeggen. Alessandro Savina, voor alle mensen die vanavond en vannacht een beetje eenzaam zijn, ik heb aan jullie gedacht, luister maar. For love of Barbara Allen He sent his servant to the town The place where she did dwell Saying, Master dear, have sent me here If your name be Barbara Allen And slowly, slowly she got up And slowly she went to him And all she said when there she came Was, young man, I think you're dying Don't you remember the other? slighted Barbara Allen He turned his face unto hebben geluid van uh, niemand minder dan natuurlijk uh, Art Garfunkel. We gaan genieten van Fleetwood Mac. En uh, die brengen ons uh, in dromen. Het nieuwe werk speciaal voor Anne-Marie Hodes. Anne, voor jou. Of dat waren natuurlijk de Fleetwood Mac met Dreams. En ik draai hem speciaal voor Annemarie Hodes. Brit luistert ook mee. En voor haar heb ik een heel mooi nummer uitgezocht. We gaan naar Denemarken. En dat doen we dan live met Gary Brooker. En Gary Brooker, dat is de leadzanger natuurlijk van Proco Harum. Dit is een hele speciale uitvoering van A Salty Dog. Uh, de, de, de meeuwen die in dat nummer voorkomen, het geluid van meeuwen... worden op een gitaar geïmiteerd. Daar begint het nu maar ook zelfs mee. En het koor wat uh, erachter staat, heeft allemaal uh, een eigen microfoon. Dus alle koorleden hebben een eigen microfoon. Waardoor de balans van zijn koor natuurlijk door een geluidstechnicus fantastisch af te stellen is. Nou, het is ook een fantastische live-opname geworden. Carrie, Carrie Brooker met Harum in uh, Lederborg, Denemarken. Speciaal voor Brigitte. optreden van Procol Harum in Denemarken. Uh, de plaatsen in Denemarken heten... daar moet ik weer even spieken. Uh, oh, nou, dat is inmiddels uit beeld verdwenen. ledengraven Lede of zo, uh, een, een plaatje met een, uh, een open zoals ook een bloemendag is. Caprera. daar kun je het bij vergelijken. Maar dat fantastische koor wat erachter staat, ik zei het net al, die hadden allemaal dus eigen microfoon ter beschikking, waardoor dat koor natuurlijk klinkt als een dijk. Want normaal wordt een koor altijd doorversterkt, zoals we wel eens zo zien hebben. Tijdens een concert, op televisie of gewoon misschien ook wel live. Met een aantal microfoons die nou zo boven zo'n uh, koor hangen. En dan pikken die microfoons zoveel mogelijk stemmen op. Maar als je natuurlijk elke, elke stem van zo'n van koor afzonderlijk kan, kan mixen. Als geluidstechnicus aan de kei. natuurlijk een fantastisch uh, resultaat. Dochters. Iedereen heeft wel misschien uh, het verlangen om ooit in zijn leven een zoon of een dochter te krijgen. Nou, mensen die al een dochter hebben, daar rijdt dit voor. Onder andere voor uh, Marloes Jalink.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 In mijn ogen blijft ze altijd klein. Ja, en dan geef maar liefst weer acht concerten in het Ziggo Dome in Amsterdam... Borsato, en dit was zijn nummer Dochters, komt van de CD Wit Licht. Maar de concerten die hij geeft, die staan natuurlijk in het teken van de Sinfonica in Rosso. Mijn zoon Leroy uh, is morgen jarig, hij wordt 33 jaar. Leroy heeft het Down-syndroom, maar uh, hij komt morgen ook live naar de studio hier, luisteraars. Tussen vijf en zes uur komt zijn broer Sven hier zingen, in de studio live. En dan komt Leroy natuurlijk ook mee, en dan gaan we hem natuurlijk feliciteren. En dat doen we vandaag alvast met een liedje van André Hazes. Lior, deze is voor jou. Zij gelooft in mij. Nou, ik geloof ook in jou, hoor. Daar komt-ie. Ze lacht te slapen. Vroeger en gisterenavond. Mag toch mij?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 Het was alles wat ze vroeg. Wat je vroeg. Want zij gelooft in mij. Zij ziet toekomst in ons allebei, ze bracht nooit, je voor mij is vrij.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 Du hij morgen 33 jaar wordt alweer luisteraars. wat een leeftijd heeft. Dan leeftijd heeft die man. Ja, en dan gaan we natuurlijk vieren morgen met een lekker ontbijtje, natuurlijk. Krijgt die cadeautjes, Leroy. Krijgt hij cadeautjes man. En deze. Zij gelooft in mij, was van André Hazes. En Leroy is natuurlijk gek op alles wat Nederlandstalig is. Dus ik draai ook maar een Nederlandstalig plaatje voor. We gaan genieten van uh, meneer Barry Manilow... En die heeft ook hele mooie nummers opgenomen. En een van die mooie nummers is uh, een nummer van. Uh, ja, was dat ook weer? Uh, Brian Hyland, geloof ik. Of uh, Niels de Dakar. Nou, in ieder geval, het heet Blue Velvet. Maar dit is dus meneer Barry Manilow. ja. ja. ook de beschikking over het mooie repertoire... van meneer George Harrison. Nou, dat wil zult u weten ook. My sweet lord. En met George Harrison sluit ik het eerste uur af. Luisteraars van Tussen F en Vloed... Maar ik ben nog een vol uur bij u straks. Dus blijf luisteren naar ZFM's antwoord. www.zfmlive.nl En heeft u nou onverhoopt een beetje slechte ontvangst... dan kunt u ook uh, altfm.nl altfm uh, in toetsen. En dan, uh, dan luister live en dan komt het helemaal goed.